Sterkvormige bloemen die uitsluitend opengaat als de zon schijnt. Guichelheil betekent letterlijk genezing van gekheid. Heil is genezing en in guichel herkennen we het verouderde zelfstandig naamwoord Guig, iets geks, gekheid. En het werkwoord guichelen, gekheid maken...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 Die helpt uitstekend tegen uh, vermoeidheid en overspanning. Dat schone jasje gaat in die koffer, Joost. Met uw welnemen, heer Olivier. Goedemorgen, heer Oli. Ik ben aan het pakken. Dat zie ik.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 Als de kalk die mij bedekt over vijf minuten niet is weggehakt, zal het geslacht brommel... Hm, wat een onzin. Ja, maar weet u wat vreemd is? Dit lijkt op uw handschrift. Huh? Dat kan niet, vent. Nee, nee, dat is onmogelijk. Dit handschrift is enkele eeuwen oud. Wat raar, het is op een moderne manier geschreven. Zit u?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 Brabbeltaal? Wat verbeeld u zich wel met dat gekke wekkertje? Dit is geen wekkertje, waar heer. Hiermee kan ik de ouderdom van lichamen meten door middel van het verval der radioactieve deeltjes. En met het instrument heb ik in deze aardlaag een lichaam waargenomen dat nog zeer pril moet zijn, ter zake. Wat staat er op dat papier? Uh, de Bobbellegende. Er staat op dat mijn geslacht droevig aan zijn einde zal komen als er niet vlijter wordt gehakt...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 Ingehaald door een slak. Het is wel ver met mij gekomen. Maar ik zal laten zien dat een heer sneller is dan zo'n kruiper. Wat iedereen ook van me zegt. Halt! Halt! Hebt u zo'n haast? Hebt u de borden niet gezien? Kunt u niet lezen? Nee, ja bedoel ik. Mooi. U krijgt een bekeuring van me wegens te snel rijden. Maar...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 De proefpersoon is nu geneutraliseerd. Nu zullen we hem synchroniseren op een verhoogde tijdsfrequentie. De klok, hij doet het weer, hè? Sikbok was bezig met dit toestel. De een of andere proefneming met een klok, herinner ik me. Er is vast iets misgegaan. De professor is helemaal verstart. Zelfs zijn ogen knipperen niet meer. Wat een ellende.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 Wat? Wat was wat, als u begrijpt wat ik bedoel? Uh... Ik zag iets langs flitsen. het oh. kwekte en zoemde. Oh. En nu ik erover nadenk, leek het een beetje op jou. Wat was dat? Ik weet niet. Hmm. Laat het niet weer gebeuren. De storing schijnt opgeheven te zijn. Wat doe ik hier eigenlijk? Ik wil de hulp gaan halen of zoiets. Maar waarom? Daarnet was ik de snelste heer van de wereld... en nu denkt Bas weer dat ik een traag iemand ben. Ik moet dus een diep rustig gesprek hebben met professor Sikbok, Die begrijpt mij tenminste. Kijk, kijk. Daar hebben we onze proefpersoon weer...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 En ik ben tot de slots opgekomen dat het onrustig is. Ik heb wel wat anders om over na te denken. Oh, eh, dag, jonge vriend. Dag, heer Olly. Ik kom u halen. Mij halen? B wat bedoel je? We moeten weer aan het werk in die verdwenen druipsteengrot. Maar, maar, maar, maar dat gaat niet. Ik, ik, ik voel me lang niet goed. Dat gezongen gedraaf me te veel aan. Dat moest je weten. Ik denk nu eenmaal dieper dan een ander. Eh, daar heb ik tijd voor nodig. Kom.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 Dat er zich reeds een gedachte in uw schedelholte gevormd heeft. Nee, dat, dat is te zeggen, ik wil wel eens met mijn voorvader praten. En ja. toen zei Tompoes hier, ik... ik wil alleen maar weten hoe die klokken van u werken. U kunt iemands tijd versnellen, dat hebben we gezien, maar kunt u ook het omgekeerde doen? Gaat u toch zitten. In deze stoel graag, ja. Oh, ja. U wilt uw voorvader spreken, zei u. Uh, ja, wel, wel. Een heel verstandige wens. Oh.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 De voorvader van de legende, om precies te zijn. Mm -hmm. Wel nu, dat kan. Oh. Deze klok, de linkse, mm -hmm. kan teruglopen. Mm -hmm. Wanneer ik u neutraliseer... en u vervolgens op het teruglopen de tijdritme overschakel, dan gaat u terug in de tijd. Volgt u me? Het uh. zal niet moeilijk zijn. Oh. Uw gedachten lopen nu ook reeds achter. Kom uit die school. Dit was de bedoeling niet.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 Bij een zwaar bemoste boom hield hij halt en keek radeloos om zich heen. Maar toen klaarde hij op. Oh, oh gelukkig! Daar komt iemand aan. Eindelijk een levend wezen in deze verwaarloosde natuur. Ho hoewel, het is geen heer zo te zien.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 Nee, niet. Nee, nee. Nee, niet, nee, nee, nee, Hopklop. Mij, mijn naam is Bobbel. Bobbel, Bobbel. Bobbel. Bobbel. Buiten de grot was de avond gevallen. De volle maan rees bleek uit de nevels op en wierp vreemde schaduwen over het landschap.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 en de ander moet zich tot rekenen bepalen. Ja, Beide hebben het moeilijk. Ah, nou, Wees nu stil, baasje. Uw gebabbel stoort mijn studie. Ja. Misschien is het een beleefdheid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 Een voorvader die 300 jaar geleden geleefd moet hebben, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik moet hem spreken. Kent u hem soms? Bommel heet nee. hij. Uh, uh, oh, blijft u toch zitten? Uh, wanneer men in de natuur overnacht, hoeft men de vormen niet zo in acht te nemen, vind ik. Uh, kom, gaat u zitten. La laten we het ons gezellig maken. Uh, uh, het wordt koud. Hebt u bezwaar tegen uh, dat ik een vuurtje aanleg?